Uur. Lieselot Thomassen met het nos journaal. De politie is aansprakelijk voor de schade die Tristan van der Vlis aanrichtte in Alve aan de Rijn toen hij in 2011 in een winkelcentrum in het rondschoot. Hij doodde zes mensen, zestien mensen raakten gewond en daarna pleegde hij zelfmoord. De Hoge Raad vindt nu, net als het gerechtshof, dat van der Vlis geen wapenvergunning had mogen krijgen omdat bekend was dat hij psychische problemen had. In de uitspraak van de Hoge Raad staat verder... dat de gedupeerden recht hebben op een schadevergoeding. Bij verzekeraar Allianz zijn de gegevens... van zeker 260.000 klanten gestolen. Het gaat onder meer om persoonsgevoelige informatie... van reisverzekeringen, fietsverzekeringen en pechhulp. Hoe de dieven toegang hebben gekregen tot de kluis... waar de gegevens in lagen, weet de verzekeraar niet. Allianz heeft aangifte gedaan... en een melding bij de autoriteit Persoonsgegevens... Het aantal dementerende dat hun ziekte probeert te verzwijgen ligt in Nederland hoger dan in veel andere landen in Europa. In een groot onderzoek zegt 29% van de ondervraagden moeite te doen om de ziekte geheim te houden. In andere Europese landen is dat gemiddeld 25,7%. De islamitische basisscholen in Rotterdam werken niet langer met de omstreden voorlichtingsboekjes. In het gebruikte lesmateriaal staat onder meer dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. De islamitische basisscholen in Rotterdam gaan nu de boeken herzien in nauwe samenwerking met het COC en het Rutgershuis. De grens van de nationale hypotheekgarantie stijgt per 1 januari van 290.000 naar 310.000 euro. Dat komt door de stijging van de huizenprijzen. De organisatie noemt de stijging van het bedrag vooral voor starters goed nieuws. Het weer op veel plaatsen zon bij 17 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Mm-hmm. i had a light i told a joke and we shed a smoke or five i said i ain't got a plan but we could hang out till the morning En dan Yeah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 Cercare nei zitten, de kerk die ik op mijn per imparare a rispettare questa inquietudine tegen ons. poi strapperò dalle mie van die ik niet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 Se vuole saremo intimisibili, estremi, indispensabili per lei. Il tempo, io lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che troppo presto. Nee, vanno nog Running. I don't need my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 I had 200 dreams At least I found my pillow Cause I can't buy my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 truck and right I heard a dark voice beside me say Would you like something, hotter? She said, I got it You want it My harvest is the